Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3 criminaliteitsexperts vinden het goed dat supermarktketen Jumbo vandaag hun diefstalcijfers naar buiten heeft gebracht. Het nieuws is dat er meer wordt gejat dan ze winst maken. De winst is namelijk 80 miljoen euro en er wordt voor 100 miljoen euro aan producten meegenomen zonder te betalen. Dat heeft onder andere te maken met armoede, zegt deze diefstalpreventie-expert. Voor een gedeelte wel. Uh, ik denk dat de financiële en economische situatie van heel veel mensen er slechter op is geworden de afgelopen jaren. Uh, aan de andere kant zien we ook wel een mentaliteitsproblematiek. Mensen uh, denken dat ze meer mogen, denken dat ze meer kunnen. Uh, vaker agressiviteit ook tegen personeel als ze het er niet mee eens zijn. Dus het is tweeledig. Of de opkomst van de zelfscankassa ook heeft gezorgd voor meer diefstallen... is volgens de experts nog lastig te zeggen. Rusland en Oekraïne zijn weer begonnen met het uitruilen van gevangenen. Het gaat om 248 Russische en 230 Oekraïnse vrijgelaten gevangenen. Sinds het uitbreken van de oorlog, bijna twee jaar geleden, ruilen de landen vaker gevangenen uit. Maar de afgelopen vijf maanden lag dat eventjes stil. Red Bull gaat zich na Formule 1 voetbal en extreme sporten zich nu ook richten op wielrennen. Het energiedrankjesbedrijf heeft wielerploeg Bora Hans Groen overgenomen. En die overname is nog niet helemaal officieel, want de Duitse toezichthouder moet het nog goedkeuren. Het is nog niet bekend of de wielerploeg ook van naam verandert en wat Red Bull precies van plan is met die ploeg. En in Londen beginnen ze nu aan de finale van het WK Darts. Het is een Luke tegen een Luke, want de Engelse Luke Littler van 16 neemt het zometeen op tegen zijn landgenoot Luke Humphries. Ja, en of ze winnen of niet, het wordt hoe dan ook flink cashje voor hun allebei... zegt commentator Tom van het Hek. 200.000 pond voor de verliezer en 500.000 pond voor de winnaar ligt er te wachten. Maar dat zal toch, hoe raar het ook klinkt, in het grote geld... een beetje naar de achtergrond gedrongen zijn. Want het gaat vanavond echt om, uh, om heel veel. Littler is toch, hoe raar het klinkt, licht favoriet, Maar Humphries, wie weet, wie weet. Het zal een hele spannende finale worden in ieder geval. Ja, Luke Littler van 16 dus schakelde eerder in het toernooi... ook al Remel van Barneveld uit... En dan nog het weer, de rest van de avond en vannacht nog verspreid over het land buikjes. Maar ook droog, graadje of zes nog. Morgen opnieuw veel regen, maar tussendoor klaart het ook op. En dan wordt het tussen de 5 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzondere op de weg op dit moment. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu jouw keuze ZFM. Fan FM. Het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. cast it to the sea Then watch the ripples that unfold into me My face spills so gently into your eyes grass Wounded words of laughter Are graveyards of the past Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van de ZFM woensdagavond radioprogramma Fan FM. Het ZFM radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ga ik twee uur lang het werk van Keith Emerson bespreken en beluisteren. In het eerste uur hebben we geluisterd naar muziek van zijn eerste bandje als T-Bone en The Fips en natuurlijk The Nice de eerste band waarmee hij bekendheid verwierf. Tegen het einde van 1969 wilden de toetsenist Keith Emerson uit The Nice... en bassist en zanger Craig Lake van King Crimson... hun groepen verlaten en een nieuwe band vormen. Het paar ontmoette elkaar voor het eerst in New York... en besprak de mogelijkheid om samen een band te vormen. Ze ontmoetten elkaar opnieuw in december 1969 toen de Nice en King Crimson samen werden aangekondigd... voor concerten in de Fillmore West in San Francisco. Tijdens een soundcheck voor een van de shows... beschreef Emerson de eerste keer dat hij en Lake samenspeelde. Maar Greg speelde een baslijn en ik speelde daarbij piano. En zap, het paste meteen. In maart 1970 vliet Greg Lake, King Crimson... en gingen ze samen op zoek naar een drummer... wat toch wel moeilijker leek dan gedacht... Ze benaderde aanvankelijk Mitch Mitchell, die op losse schroeven zat na het uiteenvallen van de Jimi Hendrix Experience. En ze stelde voor dat er een jam-sessie zou plaatsvinden met hun drieën en gitarist Jimi Hendrix. Die sessie heeft nooit plaatsgevonden, maar het zorgde ervoor dat Pers geruchten rapporteerde over een geplande supergroep genaamd HELP, een acroniem voor Hendrix, Emerson Lake en Palmer. Waarvan Greg Lake later zei dat dit niet waar was. Een van de drummers die naar de auditie kwam was Carl Palmer van Atomic Rooster en voorheen The Crazy World of Arthur Brown. Carl Palmer kwam opdagen voor een sessie en genoot van de chemie, maar aarzelde om zich te binden... toen Atomic Rooster meer aandacht begon te krijgen in Europa. Emerson Lake hielden vol en na enkele weken stemde Palmer mee zich aan te sluiten. En zo was Emerson, Lake en Palmer ge geboren. De drie noemden zichzelf Emerson, Lake en Palmer om de focus van Emerson als de beroemdste van de drie weg te nemen en, en om ervoor te zorgen dat ze niet het nieuwe Nice werden genoemd. Triton was de naam waarvan Emerson zei dat deze een tijdje rondzoomde en Triumphira en Seahorse waren ook in de strijd. Een van de meest opvallende kenmerken van Emerson, Lake en Palmer was hun live optredens, die werden gekenmerkt door uitgebreide solos en improvisaties. En zoals eerder gezegd stond Keith Emerson erom bekend zijn instrumenten fysiek te bespelen, zoals het omslaan van zijn toetsenmord en het steken van messen in de toetsen. Deze theatrale elementen, samen met de technische virtuositeit van de bandleden, maakten hun concerten tot spectaculaire gebeurtenissen. Hun debuutalbum, Sim, Simpel Emerson Lake of Palmer genoemd, kwam in 1970 uit. Het nummer Take a Panel dat we aan het begin van dit tweede uur hoorden, komt van dit debuutalbum. Het is geschreven door Craig Leek, waarbij de primaire secties een jazz-toetsenbordarrangement van Emerson zijn en het minder gedeelte een volk gitaarwerk van Lake met prachtige waterachtige percussie effecten van Palmer plus stukjes klappen en fluiten. Ook Lucky Men, het allereerste nummer dat ze draaiden was van hun debuutalbum. Dit nummer was een van hun meest succesvolle nummers van Emerson Lake Palmer. Het nummer begint met een rustig, akoestisch gitaarintro gespeeld door Greg Lake, die al snel wordt verzeld door de warme en herkenbare stem van de zanger. Wat het nummer echt opmerkelijk maakt, is het gebruik van de MOOC-synthesizer, natuurlijk gespeeld door Keith Emerson. De synthesizer draagt bij aan de unieke sfeer van het nummer... en geeft het een futuristisch randje wat destijds vrij innovatief was. De tekst van document weerspiegelt een gevoel van geluk en tevredenheid in het leven. Het vertelt het verhaal van een man die, ondanks de onzekerheden en ups en downs van het leven... zichzelf als een geluksvogel beschouwt. Het nummer benadrukt de waarde van de positieve momenten en het koesteren van wat men heeft... Toen hem in de interview werd gevraagd of hij het geluk had dat hij in het lied had geschreven, antwoordde Leek, ik, ik heb heel veel geluk gehad in het leven. Van het debuutalbum Emerson Leke Palmer draai ik nu Tank, door Carl Palmer samen gecomponeerd met Keith Emerson. Het eerste deel bevat Emerson op klavinet en piano, leke bas en palmer op drums. Het middengedeelte is een drumsolo. In het laatste deel speelt Emerson op klavinet en Mook Synthesizer. Ik heb het drumgedeelte wat korter gemaakt. Hier komt Tank. Het eerste optreden van de band was in augustus 1970 in Plymouth. Maar het eerste grote optreden op een van de grootste festivals, het driedaagse Isle of White Pop Music Festival, samen met onder meer The Who, Jimi Hendrix en Sly and the Family Stones. Ondanks het feit dat hun LP nog niet uit was, en het publiek de muziek nog niet kende, hadden ze toch al veel succes. Hier is ook voor het eerst Pictures at an Exhibition gespeeld. Een klassiek concert van Modest Mysorski. In het voorjaar van 1971 volgde een tournee in de Verenigde Staten dat ook een enorm succes werd. Mede doordat het nummer Lucky Man massaal op de radio te horen was. Nog voordat deze toernooi begon in 1971 begon het werk aan de nieuwe studioalbum Tarkus. In februari was het album al klaar en in Engeland werd het gelijk een hit. Tarkus uit 1971 en ook Trilogy uit 1972... ...consolideerden het succes van Emerson Lake Palmer. Beide albums bevatten epische composities... ...en lieten de volledige rijkwijkte van de muzikale capaciteiten van de band zien. Ze bleven experimenteren met nieuwe geluiden en ideeën... ...waardoor ze een voortrekkersrol speelden in het progressieve rock scene. Het album Tarkus werd in zes dagen opgenomen. De eerste kant van het album wordt ingenomen door het 20 minuten de durende titelnummer. Een zevendelig nummer gebaseerd op omgekeerde evolutie dat in vier dagen werd opgenomen. De tweede kant bestaat aan zestal individuele nummers. Het laatste nummer, Are You Ready, Eddie?, is een hommage aan de man achter de knoppen, Eddie Offhart. Het gelijknamige nummer Tarkus, dat we nu in zijn geheel gaan draaien, is een episch meesterwerk. Dit nummer, geschreven door Keith Emerson en Greg Lake... staat bekend om zijn complexe arrangementen en progressieve rockstijl... ...en is een van de meest opvallende comp composities in het genre. Het nummer opent met een krachtige orgel-intro... ...gespeeld door Keith Emerson, dat al snel wordt vergezeld door Craig Lake's zang... ...en Carl Palmer's percussieve krachten. Wat Tarkus echt uniek maakt, is het verhalende karakter. Het nummer is opgebouwd als een suite... Bestaande uit verschillende secties die samen een verhaal vertellen. Tarkus is eigenlijk de naam van een mythisch wezen dat wordt afgebeeld op de album Moes. Het is een soort buitenaards pantserachtig schepsel dat symbool staat voor kracht en strijd. Het verhaal begint met de geworden van Tarkus en zijn zoektocht naar de zin van het bestaan. Het wordt al snel duidelijk dat dit nummer niet zomaar een muzikaal stuk is maar eerder een reis door verschillende emoties en muzikale landschappen. Het centrale deel van Tarkus is getiteld Eruption. Hier komt de legendarische personage Tarkus tot leven, een gigantisch en indrukwekkend wezen. De muziek weerspiegelt de strijd tussen Tarkus en andere fantasierijke wezens, waarbij Emerson zijn keyboard gebruikt om de verschillende stemmen van de personages te portretteren. De muziek verschuift van dreigend en krachtig naar subtiel en melodisch, waardoor een emotionele diepte ontstaat die in het luisterpubliek betovert. Naarmate het nummer vordert, neemt de intensiteit toe, cumuleert in een majestueus slot. Het laatste deel van Tarkus met de titel Aquarius brengt een gevoel van kalmte na de storm. De muziek transformeert en lijkt het verhaal te omarmen in een gevoel van vrede en een reflectie. Het is een meesterwerk van progressieve rock, waarbij de muzikanten hun technische bekwaamheid demonstreren en tegelijkertijd een diepgaand verhaal vertellen. Tarkus blijft een tijdloos stuk in de geschiedenis van de progressieve rockmuziek en is een hier voor liefhebbers van complexe en avontuurlijke composities. Het vermengt kunst en musicaliteit op een unieke manier en blijft een indrukwekkend voorbeeld van de creativiteit van Emerson, Lake en Palmer. Hier komt Targus. Every single hair on his head He's dead The minister of hate Had just arrived too late to be spared Who cared The weaver in the plan that he made The builder wandered in Committing every sin that he could So good The colonel of grief Was setting up a need He'd be saved from the grave The weaver in the weather that he made Na de albums Emerson, Lake Palmer uit 1970, Tarkus uit 1971, zette het succes van de band zich voort met Pictures at an Exhibition 1971, Trilogy uit 1972 en Brain Salad Surgery uit 1973. Helaas, zoals veel bands uit die tijd, werd Emerson, Lake en Palmer geconfronteerd met interne spanningen en veranderende muzikale landschappen. De band ging in 1997 uit elkaar, maar herenigde zich in de jaren 1990 voor verschillende toernees en opnames. Ondanks een tumultueuze geschiedenis blijft Emerson Lake Palmer een belangrijke invloed op het progressieve rockgenre en worden ze herinnerd als een van de meest innovatieve en virtueuze bands in de geschiedenis van de rockmuziek. Naast zijn werk met Denise en Emerson Lake Palmer. Heeft Emerson ook een succesvolle solocarrière en was hij betrokken bij verschillende samenwerkingsprojecten. Zijn solomateriaal omvat albums als The Christmas Album uit 1995 en Keith Emerson Band Featuring Mark Bonilla uit 2008. Hij bleef gedurende zijn carrière experimenteren met nieuwe geluiden en muzikale benaderingen. Hij leed naar verluid aan depressies en alcoholisme. En in zijn later om de jaren ontwikkelde hij een zenuwbeschadiging die zijn spel belemmerde. En hij ging zich daardoor zorgen maken over de aankomende optredens. En op 11 maart 2016, op 71 jarige leeftijd, werd hij gevonden in zijn huis. Overleden aan een zelf toegebrachte schotwand. Zijn overlijden was een tragisch verlies voor de muziekwereld. En liet een leegte achter in de progressieve rockgemeenschap. De erfenis van Keith Emerson leeft voort in zijn baanbrekende bijdrage... aan de progressieve rockmuziek... en zijn invloed op generaties toetsenisten en muzikanten. Zijn vermogen om klassieke muziek te combineren met rock... en zijn virtuositeit op toetsinstrumenten... hebben een blijvende stempel gedrukt op de muzikale landschap. Als laatste nummer in deze uitzending wil ik From the Beginning draaien. Voor mij het mooiste nummer van Emerson Lake Palmer... En voor mij is het ook een tijdloos meesterwerk... en belichaamt de muzikale genialiteit van de bandleden... Keith Emerson, Greg Lake en Carl Palmer. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor King Crimson's debuutalbum... In the Court of the Crimson King. Maar bandleden Robert Fripp dacht niet dat het in de context van het album zou passen. Het nummer begint met een zacht, akoestisch gitaar-intro... gespeeld door Greg Lake... die ook de vocalen uh, voor zijn rekening neemt. Zijn stem... Warm en doordringend draagt de luisteraar mee door de betoverende melodieën van het nummer. De eenvoud van de akoestische gitaar en de intieme zang creëren een sfeer van oprechtheid en emotionele diepgang. Naarmate het nummer voordert voegt Keith Emerson zijn kenmerkende toetsenwerk toe... wat een briljant contrast creëert met het rustige begin. Emerson, een meester op het gebied van progressieve rock en klassieke invloeden... Weeft complexe toetsenpartijen in het nummer, waardoor een symfo symfonische grandeur ontstaat. Zijn virtuositeit op het Hemmendorgel en de MOOC-zittencijfer geeft van de beginning een unieke en onmiskenbare stempel. De ritmische ondersteuning van Carl Palmer, de bedreven drummer van de band, voegt daar ook een extra dimensie aan toe. Zijn beheersing van het drumstel... Hij zijn vermogen om subtiele nuances toe te voegen... dragen bij aan de gelaagdheid en dynamiek van het nummer. De tekst van From the Beginning is poëtisch en introspectief, waarin Kirk Lake de complexiteit van de menselijke relaties verkent. De combinatie van zijn zoolvoller zang en meeslepende instrumentatie... geeft het nummer een diepgaande emotionele lading. Het is een oprecht lied van toewijding... En Greg Leek beweert het dat hij niet meer weet... waar hij de inspiratie voor het nummer vandaan heeft gehaald. Hij zegt... Heel vaak komen teksten simpelweg tot stand... door de manier waarop je, je op een bepaald moment voelt. Er is geen moment van goddelijke inspiratie of groot groots plan... en ik ben er zeker van dat dit bij dit nummer ook het geval was. En hoewel ik toen erg jong was... had ik soms momenten van reflectie... en misschien ook wel het gevoel dat ik een beter mens zou kunnen worden. Ik denk dat dit er eentje van was... Al met al is van de beginning een meesterwerk dat de veelzijdigheid van Emerson Lake Palmer als band benadrukt. Het combineert prachtige melodieën, virtueuze muzikantschap en diepgaande teksten op een manier die het tijdloos maakt. Het blijft een essentieel onderdeel van de progressieve rock kennen en een eerbetoon aan de muzikale erfenis van Emerson Lake Palmer. Als we daar nog tijd over hebben, zal ik na dit nummer ook nog een stuk piano improvisatie op Keith Emerson laten horen. Om de virtualiteit van hem nog eens goed te laten horen. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Don't mean I'm blind